Twee uur jobboot met het NOS-journaal. Op de afsluitdijk in de richting van Friesland staat een lange file... omdat de brug over de Lorenssluizen sluizen opnieuw defect is. De stremming zou rond deze tijd verholpen zijn, zegt de meldkamer noord nederland De openstaande brug over de Sluizen kon als gevolg van de warmte niet meer dicht. Vorige week kampte de brug met hetzelfde probleem. Het verkeer op de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland kan gewoon doorrijden. Bij een uitslaande brand in een kippenstal in het Limburgse Kelpenoler... zijn zeker 10.000 leghennen levend verbrand. De stal werd volledig verwoest. Brandweerlieden voorkwamen dat twee andere stallen vol kippen... ook vlam zouden vatten. Bij de brand in de stal kwam asbest vrij. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor omwonenden. In het West-Afrikaanse Mali is vandaag de noodtoestand opgeheven die begin dit jaar was uitgeroepen. Op verzoek van de regering van Mali kwamen Franse troepen naar het land om een machtsovername van islamitische extremisten te voorkomen. In februari slaagde de Franse militairen erin de extremisten terug te dringen tot het uiterste noorden van het land. In Egypte zijn gisteravond en vannacht bij confrontaties tussen aanhangers... en tegenstanders van de afgezette president Morsi... zeker 30 doden en meer dan duizend gewonden gevallen. In Cairo hing vanochtend een gespannen rust. Conservatieve groepen, onder aanvoering van de moslimbroederschap... hebben voor vandaag nieuwe demonstraties aangekondigd. De vrees is dat de betogingen leiden tot een nieuwe uitbarsting van geweld. In het noordoosten van Nigeria zijn 29 leerlingen... en een docent van een kostschool vermoord door islamitische extremisten... De school werd aangevallen, beschoten en in brand gestoken. Sinds 2010 zijn tientallen scholen in Nigeria door brand verwoest. Sinds half mei geldt in het noordoosten van het land de noodtoestand. De regering heeft er duizenden militairen gestationeerd. Bewoners in het gebied klagen dat het leger niet in staat is de aanvallen door islamitische extremisten te stoppen. Het weer volop zon, temperatuur 24 tot 26 graden. Aan zee is het met 20 tot 22 graden wat minder warm. Ook mooi gezonnig en zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat voorknopend bij de berg 3 kilometer. Veel vertraging op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar staat tussen Bresland-Dijk en Zurich 6 kilometer. Er zijn problemen met de brug. Die staat open en die wil niet meer dicht. Al het verkeer wordt nu over de andere rijbaan geleid. Op de Ring Amsterdam, A10 Zuid, richting Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. En bij knooppunt Koenplein staan files van 2 kilometer op beide rijbanen. En door werkzaamheden vertraging op de A12, Den Haag naar Utrecht... Er staat tussen Reewijk en Woerden 9 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Dordrecht en Gorkum. Hele boeiende etappe. En dat mag ook wel naar die, nou, ik wou bijna zeggen zaadetappe. Nou, het goede nieuws is dat we ten opzichte van vorig jaar op deze dag wouden koelsvielen. Ja, ze zijn echt wat van plan daar in die ploeg van Peter Sagan. En ik denk dat heel weinig mensen daar daarbij stilgestaan hebben, maar ik sta niet met kippenvel op mijn armen. Het is te vroeg gekomen en het is Peter Zaken die hier de etappe wint. Thank you, my team. I'm very happy. Met Geo Ribbons, Sebastian Timmerman, Jurum Wielaard, Steven Dalebout, Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. Goedemiddag allemaal. Kwart voor twaalf is het peloton vertrokken voor etappe nummer acht. De eerste echte klimrit. Er stonden er vanochtend vast wel een paar renners in Kasteren met angst en beven aan de start. Maar een ander deel zal gedacht hebben. He he, eindelijk, de bergen komen eraan. En een paar van die coureurs zijn er vandoor gegaan, Gio Lippens. Het zijn er vier in totaal. Drie Fransen, wat willen ze ook anders in deze eerste Pyreneeën-etappe. Ribland, Molaar en Marino. Maar de andere man die erbij zit is een Nederlander. Sterker nog, je herkent hem van ver. Het is de man in het rood-wit-blauw. De Nederlands kampioen Johnny Hogeland. Voorsprong, 7 minuten 28 seconden. Op weg met Radio Tour de France. Samedi 6 juillet. Un nouveau tour, une nouvelle étape. Huitième étape, Castre, Axe 3 Domaine. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and Man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. The way the de wind, upon her head And we were trying different things, and we we de France. zomerhit van uh, vijf jaar geleden. All summer long van Kids Rock. De klassementsrijders zullen opgelucht zijn. De eerste week zit erop en de meeste ploegen zijn niet doorgekomen zonder al te veel kleerscheuren. Zo ook Wout Poels, die precies een jaar geleden uit de Tour werd gehaald door zijn ploeg nadat echt alles aan en in zijn lichaam kapot was na een valpartij. Jeroen Wielaert zocht de kopman van Vacansolei DCM op voor de start. Wout Poels, eindelijk jouw dagen. Ja, eindelijk. Een weekje wachten, uh, hoe was dat? Ja, het ging eigenlijk wel redelijk goed. Dus uh, ik ben zo goed doorgekomen en ik voel me nog steeds goed. En, uh, ik heb er heel veel zin in vandaag. Het is de afgelopen jaren, om bekende reden, niet gelukt. Ja. Uh, maakt dat je extra ambitieus? Uh, dat wel, ja. Ik heb wel zoiets van, uh, ik wil wel laten zien. En, uh, kijk, we hebben nu nog twee weken, maar vandaag is de eerste test. En uh, dan zien we wel waar we staan. Twee achter elkaar. En om te beginnen vandaag met de pailleren voor het grote publiek onbekend... Ook voor deze Limburger? Ook voor mij, ja. <laughs> dus uh, ik heb ook veel uh, goed bekeken. Het zijn allebei lastige klimmen. Uh, we gaan het zien. Dan morgen bekendere jongens als de Asper, de Mante, de Peres Maar daar zit op het laatst ook weer een hele onbekende in. Ja, dus dat is alleen maar goed. Want ik ken ze allemaal niet. Behalve die Asper. die heb ik wel al een keer gedaan. En, uh, het zijn uh, beloofd mooie etappes te horen. Maar het is de een na de ander, gerelateerd aan elkaar. Betekent dat gewoon ook uh, rustig aandoen op dag één? Of wordt het gewoon kijken naar hoe het loopt? Ja, kijken vooral hoe het loopt. Kan we rustig aandoen, maar als ze dan allemaal wegrijden, dan uh, schiet je ook niks meer op. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan het zien. Maar je zult zien dat de toppers ook naar elkaar kijken? Ja, ik denk het wel. Maar je zag Vroem laatst ook al een Koorzenkat, een korte klimmetje aanvallen. Dus misschien heeft hij vandaag weer wat in bed. Of uh, dat iets uh, afwachtender is, want een uh, toer is nog lang. Heb jij ook naar de toppers zitten kijken? Uh, nee, nee, ik kijk altijd naar de koers die er goed zijn en dan, uh, die moet je volgen. Is het Pools die met die toppers mee kan? Ik hoop het wel, het zal wel heel mooi zijn. Maar uh, ik ga mijn best in. Ik, en vandaag zie ik waar ik uh, extra. Ik zie dat vuur in je ogen en ik weet wat je wil. Ja, dat zie je goed. <laughs> Dat klinkt goed, Wout Poels. Hij rijdt nu nog niet op kop. Zijn ploeggenoot Hogerland wel. Hoe kwam die vlucht uh, met Johnny tot stand, Gio? Het was Johnny zelf, de Nederlands kampioen, die het initiatief nam. Meteen bij het vertrek in de straten van Kasteren. Hij sprong als eerste weg. En kreeg toen een Fransman achter zich aan waarvan we eigenlijk wel hadden verwacht dat hij zou demareren. Jean-Marc Marino, want die komt namelijk uit Kasteren. En die wilde toch voor eigen publiek daar in die straten van die stad even laten zien dat hij erbij kon zijn. Dat hij goed bezig is in de Tour. Staat niet zo geweldig in het klassement. Staat op 20 minuten en 22 seconden op de 99ste plek. Maar dan staat hij nog altijd flink wat beter in het klassement. De Johnny Hogeland. die inmiddels op 49 minuten en 27 seconden achterstand staat op de nummer 1 op Daryl Impie. Hij is dus het minst grote gevaar van al die mannen in de kopgroep. Want de andere man die erbij zit Rudy Morlaar die staat op 10.57. En de best geclasseerde is Christophe Riblon. De man die drie jaar geleden alles de etappe won naar AXE uh, Trois-Domaine. En die staat nog maar op 4 minuten en 49 seconden. Rijdt dus virtueel in de gele trui. Want de vier hebben nog steeds een voorsprong van 6 minuten en 52 seconden op het peloton. En in dat peloton in elk geval twee ploegen die controleren. Natuurlijk Orica GreenEdge, de ploeg van Daryl Impey. De Zuid-Afrikaanse gele truidrager. En ze hebben hulp gekregen van Sky, de ploeg van Christopher Froome. Ik ben benieuwd wat daar straks mee gaat gebeuren trouwens, Dionne. Ja, want we hoorden Wout uh, Poels ook al zeggen... Hè? Christopher Froome moet zich eigenlijk laten zien. De klassementsrenners moeten zich eigenlijk laten zien vandaag. Hè? Jazeker. Ik weet niet of je die etappe, de eerste bergetappe van vorig jaar... nog kon herinneren. Na La Planche des Bellevilles, prachtige naam voor een aankomstberg op. Dat was nog in de Vorgezen. Dat was de dag na die verschrikkelijke crash op weg naar Metz... waar eigenlijk alle Nederlandse toeraspiraties om zeep werden geholpen. En Wout Poels daar ook zwaar te val, de Tour moest verlaten. Maar toen was het Christopher Froome die die etappe won. En dat was met name na goed voorbereidend werk... ...van ongeveer de hele ploeg van Sky. Natuurlijk reed die ploeg toen voor Bradley Wiggins... ...die later ook de Tour won. Maar Froome die pakte daar de overwinning. En Froome lijkt me toch een heel ander type dan Bradley Wiggins. Wiggins reed veel berekender. Die liet eigenlijk alles aankomen op de tijdrit. Daar was hij specialist in. En bergop dan deed hij niets anders dan aanklampen, meerijden. Froome is echt wel een aanvaller. door trouwens is echt een aanvaller. Joaquin Rodriguez is een aanvaller. Valverde kan het ook. En Nairo Quintana, Columbiaan, jonge Colombiaan, 23 jaar uit de ploeg van Valverde, dat is ook een aanvaller. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat we hier een hele andere aankomst krijgen dan drie jaar geleden op Axtroa uh, Domaine. Want toen keken de favorieten elkaar aan. Toen was er zelfs nog een surplus te zien. Ze stonden bijna stil in de beklimming. En toen won Riblon dus met 54 seconden voorsprong op de nummer 2, op Dennis Menshoff. Dus het kan heel anders lopen vandaag. En, en vandaag zit het van Nijnem echt in de staart. Kun je omschrijven hoe, laten we zeggen, het, de finale van deze etappe eruit ziet? Ja, die slotklim... Ja natuurlijk is die lastig hoor, want hij is wel stijl, zeker in het begin, maar hij is maar 7,8 kilometer, dus uh, relatief kort, uh, daar kan natuurlijk wel alles ontploffen, maar die klim daarvoor is meteen ook het hoogste punt van deze Tour 2001 meter, 1 meter hoger dan de Col de la Madeleine, die we straks in de Alpen gaan krijgen, en het is gewoon een vervelende klim, hij loopt niet lekker, de weg is smal uh, het is een open klim, uh, de wind heeft daar dus vrij spel als er wind staat en er staat wat wind, heb ik inmiddels al begrepen van Sebastian Timmerman, onze man op de motor en uh, dat betekent gewoon dat het een hele lastige, vervelende, lange klim is. 20 kilometer bijna, 15 kilometer echt klimmen, tot aan de top. En we hebben daar in het verleden wel gezien dat daar renners heel snel in de problemen komen. En ook die afdaling is gewoon link. Door die smalle weggetjes, uh, de krappe bochten die er af en toe in zitten. Het is gewoon oppassen geblazen. Ook voor de klassemensrenners. Ja, want ik heb me laten vertellen, je moet daar echt goed kunnen sturen, in die afdalingen. En superklimmers zijn niet altijd superdalers. Nee, en je moet durven. En dat is natuurlijk ook het punt. Uh, bij Belkin, de Nederlandse ploeg, de opvolging. Ik zeg het nog maar een keertje van Rabobank... voor mensen die de afgelopen weken even onder een steen hebben gelegen. Maar eh, bij Belkin hebben ze een speciale trainer aangesteld... om de mannen te leren dalen. Oscar Saiz, een voormalig mountainbiker uit Spanje. En Robert Geesink zegt bijvoorbeeld dat hij er veel van geleerd heeft. Dat moeten we straks natuurlijk gaan zien. Hij zegt dat hij heeft ons geleerd om niet statisch op dat zadel te blijven zitten in de bocht... maar gewoon dat je moet gooien met de fiets in de bocht. En als je de echte mooie dalers ziet... Eh, Fabian Cancellara bijvoorbeeld, ook een prachtige daler, Nibali... die doet doen dat inderdaad. Die smijten die fietsen door die bochten heen. En dat is toch heel erg belangrijk dat ze dat hebben geleerd. Ja, En Wout Poels die zegt dan weer, wat we net ook in het interview hoorden... Uh, mij maakt het allemaal niet uit. Ik zie het wel. Ik richt me meestal op een motor die voor ons rijdt. En dan ga ik ervan uit als ik remlichten zie dat ik zelf ook moet remmen. Ja, en als die motorrijder zich vergist, dan heb ik pech gehad. Is dit eigenlijk iets voor, voor Geesink of voor, voor Mollema? Ja, ik denk, ja, ja nou Geesink weet ik niet hoor of daar die slotklim lang genoeg voor is. Uh, die heeft toch liever een lekker lopende klim. Uh, Wout Poels bijvoorbeeld, dat zou best wel kunnen. Maar dan moet hij het wel doen in het eerste deel van die klim uh, meteen. En Wout Poels, ja, mooi dat hij dat ook zegt. Hè? Ik heb niet verkend, ik ken alleen de Col d'Aspin ja. Nou de Aspin zit er niet in, kan ik hem vertellen. Morgen gaan ze inderdaad nog verder door de Pyreneeën. De Perissouren gaan ze wel over, maar de Aspin laten ze links liggen. Ik sprak hem een tijdje geleden een keer. En toen zei hij ook, ja Alpe West had hij nog nooit gedaan. Dit jaar dan voor. Voor het eerst in de Dauphiné, daar heeft hij hem voor het eerst gereden. Maar hij zegt ook, het maakt me ook helemaal niet uit. Ik zie vanzelf wel hoe die bergen lopen. En het, uh, ja, het komt zoals het komt. En dan moeten we hem dit jaar voor het eerst ook gewoon twee keer. Op ja. één dag. Doe maar. Um, Nog even het laatste nieuws. Uh, Gio begrepen iets over uh, de camper van Radiocheck die onderzocht zou zijn. Ja, er is iets mee gebeurd. En het is niet de eerste keer dat ze, uh, met name de ploeg van uh, de Schlekjes... en ja, in dit geval dus Andy Schlek, uh, dat, ze, dat ze die op het oog hebben. Een paar jaar geleden werd er in een auto van Radiocheck waar paarslek in zat... Werd uh, uh, gecontroleerd. Uh, toen was het trouwens nog geen radiocheck. Maar dat doet er niet toe. Het was in ieder geval de ploeg van uh, Frank en Andy Schlek. En uh, toen hebben ze uiteindelijk niks gevonden. En blijkbaar hebben ze nu toch weer het idee van. Ja er zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn. We weten ja. allemaal wat er gebeurd is met Frank Schlek. Die is inmiddels uh, te verstaan gegeven. Dat hij volgend jaar geen contract meer heeft. Bij de ploeg waar hij nu in rijdt. Nou houdt die ploeg ook op met bestaan Dus ja, je kunt daar ook nog een administratief trucje in zien. Maar in ieder geval is het zo dat Andy Schlek met een beetje pest in zijn lijf rondrijdt. Omdat zijn broertje min of meer de wacht is aangezegd. En dan komt dit er nog eens een keer overheen. Maar ze hebben voorlopig, tenminste dat is het laatste nieuws, hebben ze niks gevonden in die auto. Het was de Franse douane die controleert. Maar dat doen ze wel vaker als het om dopinggeduide producten gaat. Ja, voorlopig is het nog niet de tour van Andy Schlek. Dankjewel Gio. Quelles sont les conditions météo pour les prochaines heures La réponse avec la chaîne météo. Ici même, ce c'est à Cologne de samedi, les flux sont faibles de façon générale et le soleil est au rendez-vous, c'est chez vous qui va faire le plus chaud. 34 à Montauban, 34 à Toulouse, 33 pour Auch, 29 de verre, -les, 26 à Régole, première journée de vacances, première journée estivale. Tout va bien, 29 à Foix ou encore à Millau, la suite. Point sisters, I'm so excited. Ajax huurt Bojan Krikic komend seizoen van Barcelona. 22-jarige aanvaller speelde vorig seizoen al op huurbasis voor AC Milan. Werd ook al eens uitgeleend aan AS Roma. Aan de telefoon zijn zaakwaarnemer Alexander Boerzak. Goedemiddag. Goedemiddag. Naar verluid waren er meer clubs geïnteresseerd. Waarom heeft hij voor Ajax gekozen? Nou, Ajax kwam in een hele latere stadium uh, te sprake. Um, en ja, goed, de grootste voordeel uh, voor Ajax is natuurlijk uh, uh, Champions League spelen... en, en de band met, uh, met, uh, met Johan Cruijff. Ja. Uh, tussen Johan Cruijff en de, en de, en de familie Krikic uh, die bestaat al uh, meerdere jaren. En, en die is ontstaan in Barcelona? Ja, die is in ontstaan in Barcelona toen Boy uh, toen Bojan, uh, zijn debuut maakte op zee 16 jarige leeftijd. Ja. Frank Rijkaard was toen nog coach hè bij de Catalanen. Klopt, hij heeft ook zijn beste periode onder Frank Rijkaard, Rijkaard gehad en ja. daarna is het een ja, is het wat minder geweest. Ook, uh, ja, ook mede dat, dat, uh, dat hij, dat, of dat uh, trainer Guardiola het, uh, het minder in hem zag zitten dan, uh, dan, uh, dan Frankrijk uit. Ja, want je, je kunt inderdaad wel zeggen dat hij nooit een vaste waarde is geworden bij Barcelona. Bij Milan ook niet echt, denk ik, wat hij ervan uh, verwacht had. Ziet hij dan uh, Ajax als een echt een kans om zich weer bij Barcelona in de kijker te spelen? Nou, kijk, ik ben natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar bezig geweest om hem naar de Eredivisie te halen. Omdat het voor een jonge speler die een beetje uit de pixel is geraakt, die niet een vaste waarde is. De Eredivisie natuurlijk een geweldig podium is voor, voor jonge spelers. Alleen het is niet zo eenvoudig. Een speler die al in zijn eerste seizoen 11, 12 doelpunten scoort voor Barcelona. Voor Barcelona 1 om dan naar de eredivisie te gaan. Uh, maar goed, hij, na twee jaar uh, beseft hij ook dat, uh, uh, dat het gewoon heel goed is... om 30 wedstrijden te spelen. Dat het ook heel goed is om belangrijk te zijn. En dat het uh, heel goed is om van zijn uh, imago als joker uh, af, af te gaan. Of dat hij in ieder geval niet meer wordt gezien als, uh, als joker. Ja. Uh, er is een, een optie voor nog een seizoen bij Ajax. Hè? Wat, wat houdt die optie ja. in? Nou, ten eerste moet ik heel, uh, heel eerlijk zeggen dat, uh, dat Mark heel slagvaardig is geweest. Heel snel, heel, uh, heel, uh, uh, ja, heel, heel, heel goed in de hele deal uh, betrokken is geweest. Mm -hmm. uh, kort maar krachtig uh, en snel, uh, zoals hij als speler ook was. Um, uh, en ze hebben daar ook natuurlijk een, nog, een, uh, nog een optie voor uh, nog een jaar uh, afgedwongen om hem uh, te huren. Mm -hmm. Maar als hij, als hij een heel sterk jaar speelt bij Ajax... Is, is het dan wel zo dat hij toch weer probeert om, ja, om het weer hoger op te zoeken? Nou, dat hou je op een gegeven moment niet tegen natuurlijk. Dat is niet alleen bij hem, maar ook bij Nederlandse spelers. En uh, de Nederlandse talenten die zijn op een gegeven moment met 3, 4, 25 als ze goed zijn. Gewoon in de eredivisie uitgevoetbald. En dan zoeken ze het hoger op uh, in, in, in, in, in, uh, in de zwaardere competities. Dus ook voor Boyan zal dat gelden. Als hij een jaar, uh, anderhalf jaar heel goed speelt. Dat het kans aanwezig is uh, dat hij dat naar een grotere club uh, of naar de top van de, van de, van de wereld gaat, uh, gaat voetballen. Maar daarin is de Ajax uh, heel goed uh, onderhandeld. Maar hij wil uiteindelijk weer vaste waarde worden. Of weer. Hij wil een vaste waarde worden bij Barcelona toch? Uh, nee, nou goed, hij wil uh, ten eerste wil hij slagen in Nederland en hij heeft daar niet een jaar uitgetrokken. Dat is uh, een beetje door zijn contract bepaald. Uh. Maar hij heeft absoluut geen moeite om hier twee jaar, drie jaar uh, te voetballen. Nou, voorlopig in ieder geval één jaar. Bojan Krikic komt naar Ajax. Dank u wel, zaakwaarnemer, uh, meneer Boersak. Graag gedaan. Dan gaan we weer naar de koers. 79 kilometer nog te gaan, Gio, maar die uh, klimmetjes. Klimmetjes. Oh. Dat duurt nog even. Ja, maar als ik op de fiets zou zitten en ik zou daar die bergen, de besneeuwde toppen, zou ik daar in de verte zien liggen. Het is ook hier gewoon een slecht voorjaar geweest. Uh, dikke maand, anderhalf maand geleden konden er nog gewoon geskiet worden in Andorra, hebben we begrepen. Maar ja, als je dan die bergen daar in de verte ziet liggen en uh, in deze weersomstandigheden, het wordt 32 graden onderweg. Ach, oh, dan denk je, waar ben ik aan begonnen? Waarom ben ik wielrenner geworden? Waarom ben ik hier in dit gezelschap gaan zitten? Ik was zo blij met die selectie voor de Tour. Maar vandaag even niet. Ja, Johnny Hogeland, die is het wel gewend natuurlijk. Die heeft al wat toeren achter de rug. Nou, dat incident met het prikkeldraad, daar zullen we nu maar over ophouden. Maar hij rijdt daar gewoon keurig mee in dat kopgroepje. Je ziet aan de linkerkant van zijn lichaam, zijn linker elleboog, zijn linkerarm... daar zie je nog een bandage zitten, gevolg van een eerdere valpartij in deze Tour op Corsica. Maar goed, dat stelt al. Allemaal niet te veel voor en uh, hij heeft er ook niet veel last van. In de peloton, daar zijn ze wel gaan controleren hoor. Want we zien twee mannetjes van Orica voor één man van Sky. Die ene man van Team Sky is dan Geraint Thomas. En de mannen van uh, Orica zijn uh, Brad Lancaster. En uh, ja, daar zit er nog eentje bij uh, die we op dit moment even niet in het gezicht kunnen kijken. Maar de gele trui, die zit daar verscholen tussen wat ploegmaats. Uh, zit hij daar keurig in, Daryl Impey. Ja, van hem kunnen we natuurlijk ook niet al te veel verwachten vandaag. Want uh, het is geen klimmer, het is een jongen die vooral echt erg is, die goede sprints in huis heeft. Maar bergop zal die toch zeker moeten laten gaan. En dan gaat het natuurlijk om de echte klimmers in de ploeg. Dan gaan we toch al die andere mannen daar van voren zien. Dan weten we zeker dat Simon Garant zich van voren laat zien. Simon Clark misschien wel. Want die heeft al eens een keer een mooie bergetappe gewonnen... in de Vuelta tegen ieders verwachting. En zij zitten dus allemaal nog in het peloton. En we zijn vooral erg benieuwd hoe straks, als het eenmaal bergop gaat... hoe die Nederlandse klimmers zich houden die nog goed staan in het klassement. Bouke Mollema en Wout Poels. Voor hun is het ja onontgonnen gebied eigenlijk. Mollema natuurlijk nooit eerder kopman. Wout Poels is nog nooit zo ver gekomen. Tot aan de bergen in de Tour de France. Eén keer ziek uitgevallen in de eerste week. En vorig jaar dus na die val uitgevallen. Dat wordt allemaal nieuw gebied voor hem. Een ontdekkingsreis straks voor Wout Poels. 5,53 is het verschil tussen de kopgroep en de peloton. Elke dag proberen we te bellen met een ploegleider in de koers. En vandaag gaan we bellen met een bekende van de show... Jean Jean-Paul van Poppel. Goedemiddag. goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, we kunnen eigenlijk wel een jingletje voor je maken, hè? want je bent er bijna elke dag. Want je hebt weer een renner in de koepgroep. Ja, maar we hebben nog niet tot het einde gereden. Dus... Nee, is... We wel een keer hopen dat we het tot aan de aankomst kunnen volgen. Ja, dat heb je wel al een paar keer beloofd Jean-Paul. <laughs> ja, ja. En belofte maak schuld, hè? Dus, uh... Pre Precies. Nou, ja, wie weet vandaag. Ja, hoe gaat het met, uh, met Johnny? Nou, ik ben zojuist bij hem geweest. Hij, uh, hij gaat goed. Geen problemen. De voorsprong loopt iets terug. Uh, de jongens van Green Edge uh, en ook van Sky die zijn uh, tempo gaan maken in het peloton. Zeven minuten of omdrent die, uh, die tijd hebben ze. Maar goed, het is nog heel ver natuurlijk. We proberen in ieder geval uh, proberen die uh, buitencategorie callbrek. Dat een klein beetje voorsprong uh, over te rijden. Ja. En ja, goed, dan, dan is er een mogelijkheid. Want daarna is er nog één klim uh, één te doen, eerste categorie. En dan zou het heel spannend kunnen worden. Ja. Als, uh, als John niet de benen blijft hebben die hij nu heeft, want ik ben het naast hem geweest, hij voelt zich kip lekker. Dus uh, hopen dat het zo blijft. Eten, drinken, veel energie tot hem nemen. We zijn tenslotte al uh, meer dan 100 kilometer uh, met de temperatuur van 34 graden bezig. Maar het is wel een heel eentje. En dan je kip lekker voelen, dat klinkt heel goed. Ja, tuurlijk, als je mee bent en uh, je voelt je lekker. Ja, dan, uh, dan mag het ook warm zijn en afver, maar uh, ja, hij voelt zich goed. Hij is gebrand vandaag, dat voel je wel. En wat is uh, het plan voor Wout Poels, uh, Jean-Paul? Nou ja, goed, we gaan met uh, Wout gaan proberen goed af te leveren. Achter het uh, peloton zijn een paar jongens aangewezen om in ieder geval uh, aan de voet te uh, categorie goed af te zetten. Dat is iets wat Wout wel nodig heeft, omdat hij plaats in een groot peloton toch wel wat moeite mee heeft. En dan hebben we nog wat jongens die hopelijk lang bij hem kunnen blijven. Maar goed, het is belangrijk dat hij erbij blijft. En dan, uh, en dan maar hopen dat hij hem uh, wat opschuift in de peloton, of in ieder geval geen plaats, of te veel tijd gaat verliezen. Ja, kan. Woutpools uh, klinkt heel vrolijk en volgens mij heeft hij ook heel erg zin in die bergen, maar voelt hij zich net zo kip lekker als Johnny? Uh, ja, ja, hij had een dikke smile op zijn gezicht nou vanmorgen, dat heeft echt veel zin in ook. Dus ik, uh, ik vermoed dat het allemaal goed zit, maar ik heb hem... Uh, afgelopen uur niet meer uh, gezien of gesproken omdat ik eigenlijk de kop brengen. Ja, ik begrijp het. Dus je weet eigenlijk ook niet zo goed hoe het met je zoons gaat. Vinden die, die vinden dit ding niet zo'n hele fijne etappe. Ja, op, op zich is deze etappe goed te doen. Het is een hele lange aanloop en uh, eigenlijk pas nog een uh, 140, 50 kilometer loopt de weg wat meer omhoog. Uh, het is op zich een, uh, een goede overleven etappe voor de sprinters en de jongens die goed zijn uh, de vlakkere uh, etappes. Maar morgen zal het een stuk lastiger worden en ondertussen zie ik hier Johnny uh, proberen de volle punten te pakken. Want er hangt ook een geldbedrag aan vast. En? en volgens mij gaat hij het redden. We hebben live verslag, Jean-Paul van Poppel. Ja, we, we zitten erachter dus we kunnen in geen ziekte kijken. Maar uh, ik dacht toch wel dat hij daar uh, heel dichtbij was. Ik Omdat weet het zeker. Is. Hij is als eerst ja? over de strepen gekomen, ja. <laughs> Oké, okay, we, gaan, we gaan ze volgen. Dankjewel dat je ons even wilde bijpraten over uh, jouw ploeg, Vakans Soleil. Dankjewel, Jean-Paul van Poppel. Graag gedaan. Dit is radio 1, het NOS-journaal. Is het precies half drie? Jeroen Tjepke. Nou, een wonder. <laughs>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 In Egypte zijn gisteravond en vannacht bij confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi... zeker 30 doden en meer dan 1000 gewonden gevallen. Conservatieve groepen, onder aanvoering van de moslimbroederschap... hebben voor vanmiddag nieuwe demonstraties aangekondigd. En bij een uitslaande brand in een kippenstal in het Limburgse Kelpen-Oler... zijn zeker 10.000 leghennen levend verbrand. De stal werd volledig verwoest. Er is asbest vrijgekomen, maar volgens de brandweer... is er geen gevaar voor omwonenden. Dat waren de hoofdpunten. Dankjewel, Jeroen. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Met files op de afsluitdijk richting Friesland. Daar staat tussen Brezandijk en Zurich 5 kilometer. Er zijn problemen met de brug. Die staat open en die wil niet meer dicht. Al het verkeer wordt er over de andere rijbaan geleid. Op de ring Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag bij Oud-Zuid 2 kilometer. En bij Knop het Koenplein staan op beide rijbanen files van 2 kilometer. En werksmeden nog veel vertraging op de A12 Den Haag naar Utrecht. Er staat tussen rewek en Woerden 8 kilometer. Verkeer in Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkem. Dankjewel, John. Oké. Okay. Radio Tour de France. Tour artist. Elisa, Elisa. Elisa, Elisa moi beaucoup. Elisa, Elisa. Elisa, cherche moi des en fonce Ongles et tes ongeveer, en tes doet délicats dans la jongle de mes cheveux, Lisa, Lisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, cherche moi des poup, Fais moi quelques anglaises, et Eliza, au milieu. 14 ans, 1, nous deux, Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela nous tourmente. Oh non, vraiment, Elisa. Lisa, Elisa, cherche-moi des poules, enfonce bien tes oncles et tes doigts délicats dans l'âge oncle de mes cheveux, Elisa. De eerste keer de Tour artiest vandaag Serge Gainsbourg uit 1969 was dit Elisa. Girolip en Johnny Hogerland kwam als eerste over de uh, de supersprintstreep, maar nu het peloton nog hè? Ja, het was maar toch een super van Johnny. Want hij mocht gewoon van zijn drie Franse ja. uh, medevluchters, mocht hij uiteindelijk als eerste over die streep. Hij reed gewoon op kop. Uh, nou ja, wat uh, Jean-Paul van Poppel al zei, uh, er is ook wat geld meegemoeid. En ons zeven bent zunig. Dus uh, nou, ik kan me voorstellen dat hij dan ook echt wel voor de centen gaat. En die Fransen die vinden het best. Hogeland heeft trouwens ook echt wel meer kopwerk verricht dan zijn Franse collega's. En dan zou je hem toch willen waarschuwen, want dat zagen we net even uh, op een staatje staan in percentages. En dan zou je hem toch willen waarschuwen. Van, Joh, doe nou niet te druistig, want uh, het komt allemaal nog het echte werk. Uh, hij heeft in ieder geval zijn uh, sprintje gewonnen voor Marino, Molaar en Riblon. En het sprintje daarachter werd gewonnen door André Grijpel. En dan gaat het natuurlijk echt weer om de groene trui. Elf punten te verdienen. Elf punten voor Grijpel. Sagan verliest één puntje, maar nog steeds dik, dik, dik leider in die groene trui. Zeker na die uh, etappenwinst van uh, gisteren Sagan uh, die daar achter finisht En ik dacht dat Cavendish de derde man was. En een van de mannen van Van Kanselij. En ik neem haast aan dat dat toch Danny van Poppel is. We konden het moeilijk zien omdat de sprint een beetje in een flauwe bocht lag. Camera die daar opgericht was stond ook een beetje verdekt opgesteld. Maar daar krijgen we zo meteen nog de uitslag van. Maar van Poppel zal zich ongetwijfeld, en dan heb ik niet over zo'n paal... maar Danny van Poppel zal zich ongetwijfeld met dat sprintje hebben bemoeid. Uh, nu is het wachten voor die mannen op uh, wat erachter zit... Uh, want het peloton komt eraan en we zien nu een plukje renners van, van Kansulais. Met daarbij, dacht ik ook, ja, Fletcher zit daar volgens mij bij, Van Poppel zit daar bij, Thomas de Gent hier vooraan. Ja, die moeten nu wachten op dat peloton. Want dat heeft helemaal geen zin om met z'n drieën gewoon vol gas door te rijden na zo'n tussensprintje. Want ze pakken je heus wel weer terug. En de Gent heeft al aangekondigd, ik ga het zeker niet in de Pyreneeën proberen. Mijn tijd komt nog wel in de Alpen. De Gent is een goede klimmer, dat weten we ooit. De etappe naar de Stelvio gewonnen in de Giro. Vorig jaar was dat, toen werd hij ook derde in de Giro. Nou, die vorm heeft hij nog lang niet te pakken. Maar wie weet, misschien komt dat wel. En nu worden dan die drie mannen van Vakalse met één mannetje. Ik denk dat het Gert Steegmans is, ja, van Omega die worden nu teruggepakt door de voorposten van het peloton. En kan alles weer van voor en af aan beginnen? Kunnen ze zich daar weer gaan organiseren? In de achtervolging op die kopgroep. De voorsprong is wel wat geslonken. 4 minuten en 52 seconden nog voor Hogeland en Koop. Oudcoach en clubprominent Foppe de Haan... vindt dat van de leiding van SC Heerenveen iedereen weg moet. Dat zegt hij in Langs de Lijnen. Vanavond wordt uitgezonden op Radio 1. Een uh, onafhankelijke onderzoekscommissie... neemt uh, op dit moment de crisis bij de club onder de loep. De Haan is deze week gehoord en heeft ook daar gezegd... dat wat hem betreft iedereen weg moet. De onderzoekscommissie kijkt in de eerste fase... naar het draagvlak voor de huidige directie en de raad van commissarissen. De afspraak is dat de conclusie van de commissie bindend is... Voorzitter Veenstra stapte onlangs op nadat De Haan uit de protest tegen de gang van zaken binnen de club zijn medewerking aan Herenveen stopzette. De Haan heeft geen spijt van die actie. Nou ja, ik vond gewoon dat het nodig was. Ik vond het heel vervelend hoor. De, de, dus kan je, want je gunt niemand het zoals het gaat, of is gegaan. Maar niemand is belangrijker dan de club. Nee. Nee. Kijk, het is ook zo als je. Uh, uh, ik ben wel betrokken. Uh, ik, ik heb een hele tijd niks gezegd. Uh, dan sta je dus aan de kantlijn. Maar als je heel lang aan de kantlijn staat, dan word je ook betrokken. He? Want dan gaan mensen naar je kijken en zeggen van... joh, maar je vindt dat niks. En wat is dat van uh, boerlul of zo, zal ik, zal ik maar plat zeggen. He? Dus op een gegeven moment ik ook echt het, uh, vond ik ook echt van... nou ja, dan moet ik ook tevoren gaan komen en zeggen wat ik vind. Want uh, uh, uh, je moet op een moment een partij kiezen. Ja, hoe moet het nu verder dan? Ga, je, ga jij nog een rol spelen? Wil dat weet ik niet. Ja, de... dat weet je wel. je hebt is een commissie. Twee wijze uh, mannen. En die uh, interviewen nou deze dagen uh, en ieder die er wat over te zeggen heeft. Jij dus ook? Ja, ik ben gisteren geweest. En die komen met een bindend advies. Dus het advies wat zij geven, dat is bindend. Dat hebben we met, is met elkaar afgesproken. Maar bindend uh, advies aan wie? Ja, aan het stichtingbestuur. Uh -huh. dus, dus als zij zeggen iedereen moet weg, gaat iedereen weg. Wat heb jij gezegd? <laughs> dat is wel duidelijk. Ik vond nou ja, dat moreel gewoon niet meer goed is. Dan ja, Moet iedereen weg? Ja, en ik vind dat iedereen weg moet, ja. ja. ja. Maar als bijvoorbeeld Riemer weer gevraagd wordt om een functie te bekleden bij Heerenveen... en dat eventueel in duwerschap met jou te doen, sta je er dan open voor? Nou, ik weet van Riemen dat hij dat dus absoluut niet meer wil. Dus ja. dat is helder. En in mijn geval, daar kan ik gewoon niks over zeggen. Ik wil kijken hoe het, wat de nieuwe bewindvoerder zijn, zal ik maar zeggen. En als ik daar denk, van dat is goed. En, en, en als, ik nog, als het zin heeft, het moet ook echt zin hebben. En ik kan er wat betekenen, oké, okay, dat is prima. En past Van Barsten dan ook nog in dat plaatje? Ja, daar gaat het niet over. Hij, hij heeft de, de, de jongens minder, het eerste elf veel minder meer geïsoleerd en heeft gewoon zijn ding gedaan. Ja. Dan kan je commentaar hebben over of hij goed traint of, of dat hij de juiste periodisering ik noem maar dingen. Hè. Maar hij is, ook aan, hij is ook onderweg. Hij is ook aan het leren en hij ja. wil leren. Dus in die zin denk ik van dat, dat, dat het helemaal niet zo slecht was. Ja. Nou en, of, of, en soms was het heel goed. We hebben ook een aantal wedstrijden hartstikke goed gespeeld. Ja. Nou ja en, en daar moeten we ergens balans in vinden. Nou die moet hij vinden samen met zijn trainers en dat, ja. en dat lukt vast wel. Ja. Maar, maar maar hij speelt in, in dit hele verhaal geen enkele rol. Voor was dat tegen collega Robert Meder het hele interview met de heer Van wordt vanavond uitgezonden op Radio 1 tussen 8 en 9. Kids Krill met Hey Mambo. tweet Kees Dorenstein. Ja, Luc Iking mag heel even ademhalen. Ja, Kees Dorrestein rustdag niet. Vandaag, Precies. Hè, in de tour. Dus uh, ik denk, mag ik het even overnemen? Vind ik leuk. En ik heb er zin in, want het is de allereerste bergetappe vandaag. De allereerste echte beproeving. Dus als je kan fietsen, dan moet je het nu wel laten zien. Dus in deze etappe, moet je een beetje voorstellen, worden de mannen van de jongens gescheiden. Verzet 30-25 van 53-11. En de bergheiten van uh, de alpaka's. Uh, veel um, renners die uh, laten van zich horen uh, voordat uh, deze etappe begon. Nicky Terfstra die tweet: Pyreneeën, we komen eraan. Yeehaw! Tom Velers die zegt uh, dat hij uh, zijn klimmersbenen maar eens moet op gaan zoeken. Ik, ik vrees toch het ergste voor hem. Uh, ik, ik hoop dat hij de rode lantaarn haalt. Uh, uh, eigenlijk aan het einde van de tour. David Miller die maakt zich niet zo zorgen om klimmen, maar meer om zijn wielerschoenen. Hij zegt: Al een week gefietst en nog geen krasje. Idol en uh, Jens Voogt, die zegt: uh, Voor als ik straks te moe ben, heeft mijn mechanicien een uh, sticker op mijn fiets geplakt, zodat deze bejaarde man hem niet <laughs> kwijtraakt. Uh, nu is deze etappe voor ons, voor ons Nederlanders, natuurlijk fantastisch begonnen. Want er is één man in het rood, wit en blauw, die uh, fietst vooraan in de kopgroep. En dus zingt iedereen in het hele land op Twitter. Ik denk dat het Vroem Vroem wordt. Nee, dat was hem niet. Ik, uh, ik had even een andere staan. <laughs> maar dat mij niet uit. Go, Johnny. Go, go, go. Uh, Johnny Hoogeland natuurlijk. Hij wordt uh, luidkeels aangemoedigd op Twitter. Um, Marco van Keuli, die zegt... Johnny Hoogeland in de eerste bergetappe. Meteen in de aanval. Held Yuri Kling, die zegt... Um, wat, uh, waar we allemaal op hoopten, dat gebeurt onze held in de aanval. En Job Den Harder zegt, Johnny in de aanval, zouden we eindelijk weer een Nederlandse winnaar krijgen? En hij denkt natuurlijk een beetje terug aan Pieter Wening, die in 2005 voor het laatst won. Ah, geleden hè? Ja, ik, ik hoop <laughs> dat Johnny het redt, maar het, ah, het wordt denk ik een beetje te krap. En de belangrijkste vraag eigenlijk van vandaag is natuurlijk, wie gaat er winnen? Komt dat door? Of vroem? Nou ja, Dionne, ik weet het eigenlijk al. Ik, ik heb er gewoon een rekensommetje op losgelaten uh, los en ik, ik weet het gewoon zeker, want vroom, dat is een anagram voor me roof. Dat is dan plat Engels voor mijn dak. En de bergen, dat zijn natuurlijk de daken van de wereld. Het wordt dus zijn dak en dus vroom. Maar ik zie je een beetje naar me kijken. Ik, hij hij zei het een beetje uit zijn duim. Um, dus ik heb het ook even losgelaten op Alberto Contador. En dat is dan een anagram van het Latijn. Carbo trado lento. En dat betekent handel traag carbon. Dus het kan niet goed aflopen met zijn fiets. Uh, en ik zeg klaar als een klontje vroom. Die gaat het pakken vandaag. Nou, lekker spannend. Ja, sorry, ik heb het al gepest. Uh... <laughs> nou, dankjewel, Kees Dorista. We zien je nog, uh, we, we horen je nog hè, deze dag bij ja, Jurgen. Einde van de dag. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, het is helemaal niet meer spannend. Uh, we hebben het hier al helemaal opgelost met de anagrammen. Uh, laten we even gaan kijken naar de koplopers. Wat zijn die aan het doen? Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Ik ben trouwens heel benieuwd naar de anagrammen van Wout Poels ja. en Bauke Mollema. Want uh, die werden niet genoemd. Dus dat moeten we dan straks maar eens eventjes gaan uh, ja, dan bekijken. Ja, er zit hier iemand al dru druk te schrijven ja, nu, hoor. meteen schrijven, ja. hoor. Meteen nadenken. Zeg, <laughs> we zien wel aan de kop van het peloton het een en ander veranderen. En het heeft toch te maken met het feit dat we nog maar 64 kilometer te koersen hebben. En dat uh, langzamerhand de weg omhoog loopt. Totdat we straks echt beginnen te klimmen. Die 15 kilometer uiteindelijk naar de top van de Col de Paillère. De Col van de buitencategorie. Uh, we zien de mannen van Belkin mee op kop komen. Die gaan voor het eerst gaan ze zich vooraan laten zien. Natuurlijk in dienst van Bauke Mollema. Robert Geesink zit daarbij. En zo komen al die mannen naar voren. Laurens ten Dam. En uh, die zullen daar uh, hun werk moeten doen uh, op kop. Om te kijken dat Bauke Mollema in elk geval mee vooraan wordt afgezet. We zagen ook veel mannen van Vacansoleil, Maar dat had ook een beetje te maken met die tussensprint. Want ik zei al. Hè? Greipel, Sagan, Cavendish. Dat waren dan de eerste drie van het peloton. Daarachter inderdaad Danny van Poppel. Meteen Juan Antonio Fletcher. Dan Chavanel. En dan krijgen we Thomas de Gent, Liebe Westra, Chris Boekmans. Ja, het was een complete vacance-vollee treintje, leek het wel. Die daar over de streep kwam. En uh, ze hebben zich allemaal op het sprinten gestort. De tussensprintjes zal de invloed wel zijn van Jean-Paul van Poppel. Nu kan ik mooi in het gezicht kijken van uh, de mannen op kop. Maarten Wijnand zien we daar zitten. We zien Seb van Marken daar zitten. Tom Lezer. die die daar ook mee moet draaien. En daarachter dan Bauke Mollema. En ik moet eerlijk zeggen, even kijken, Robert Geesink, waar zit die? Die zit dan wat verder naar achter. Maar uh, die zijn in elk geval opgeschoven. En rijden nu naast uh, de knechten van Sky, de knechten van Froome. Ook Movistar met uh, Valverde. En die kleine Quintana, die ik nu al uh, vrij vooraan zie zitten, die is daar tussen geschoven. Radiocheck komt naar voren. Natuurlijk voor Andy Schlek. En dan merk je dat het langzamerhand nerveus wordt in dat peloton. Dat het eigenlijk op de aanloop naar een sprint lijkt. Als we ...zo meteen gaan klimmen, want dan worden de mannen losgelaten als postduiven. 4 minuten en 39 seconden is het verschil. We hebben nog 62,7 kilometer te rijden, Sebas. Het gaat uh, beginnen, de Pyreneeën. We ruiken ze als het ware. We rijden al een beetje er tussendoor tussen, uh, de, in de, zo'n diepe kloof tussen de bergtoppen door. De, met uh, de bomen uh, begroeide bergtoppen nu in het uh, stadje. Kleine dorpje Aksat met de kopgroep van vier. Met dus Johnny Hogeland daarbij de trotse drager van het rood, wit en blauw Nederlands kampioen. Werd hij twee weken geleden, is het alweer in Kerkrade. Nu maakt hij dus deel uit van de kopgroep. Meteen na de start in Kasteren dus ontstaan op deze warme dag. Het is weer een graad of 30. De voorspellingen zijn goed voor de komende dagen, de komende week eigenlijk. Nadat het lange tijd slecht weer is geweest. Ook hier in de Pyreneeën sprak eerder vandaag nog met Nederlands Stel dat hij een huis heeft. En die zeiden ook, twee, drie weken geleden was het echt nog noodweer. Veel overstromingen gehad. Nu liggen de Pyreneeën er gelukkig heel anders bij. Sony Hogeland maakt een goede indruk. Doet veel werk in de kopgroep. Ook nu weer rijdt hij op kop. Handjes op de remgrepen. Als we een beetje draaien en keren over het kleine riviertje heen. Dat door Aksat, Aksat heen, heel snel heen stroomt in zijn wiel. Dus die Christophe Rieblol. Die deze omgeving uiteraard heel goed kent. Gio heeft het al gememoreerd rond de rit in 2010 toen we voor het laatst aankwamen in ax 3 Doment. Trois-Domaine. En die Riblon steekt nu ook even zijn arm omhoog. Dat is een ploegleider wil spreken. Molaar, jonge prof van Covidis. En Jean-Marc Marino zijn dus de andere, twee koplo uh, de andere twee Fransen in die kopgroep van vier in totaal. Die uh, een grote voorsprong heeft gehad. De wind ook lange tijd in de rug heeft gehad. En daardoor is het tot nu toe een hele snelle etappe. Maar het Peloton begint dus dichterbij te komen. Nog dik vier minuten hebben ze op weg naar de eerste echte grote klim. Eerste klim van buiten Catherine. met Meteen ook de uh, hoogste top in deze Tour de France. De Col de Pelle. We hebben uh, zojuist al ploegleider Jean-Paul van Poppel gehoord... over de plannen van vakantie Solij, Maar ook Belkin zal vandaag plannen hebben met uh, Geesink en Mollema. Nico Verhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden net dat uh, de mannen van Belkin uh, wat meer van voren gaan zitten. Ja. Hè? Is, is het allemaal om Mollema goed af te zetten vandaag? Wat is het plan? Ja, we hebben de week al uh, met Mollema... De focus gaat op het uh, algemeen klassement en uh, net wat jullie net zeiden, dat je de eerste echte call uh, van de Tour uh, zich opdoemt en uh, de aanloop uh, na die eerste call is behoorlijk smal, smalle weg en dan is het wel belangrijk dat we daar in elk geval zijn. Je, je valt nu weg. Ik ga toch nog even proberen een, een, een vraag te stellen. Want het is een, een hele pittige uh, finale. Hè? Echt eigenlijk diep in de finale is het het allerzwaarst. Uh, wat, wat zou Mollema moeten doen? Wat is het plan? Nou ja, het plan is in elk geval om met de ploeg uh, aan de voet van de klim. dat is naar kilometer 151. dat hij daar gewoon. Uh, bij de eerste twintig renners kan, kan beginnen. En dan uh, vervolgens is het zijn taak om natuurlijk bij de beste renners van het platform te blijven. Dus die opdracht is op zich heel heel simpel. Alleen uh, de uitvoering was natuurlijk het probleem. En, uh, en gezien wat wij de afgelopen week van, van Bouken hebben gezien. Uh, hebben we daar al alle vertrouwen in dat hij uh, zich kan handhaven bij de beste renners. Ja, en waar zou het probleem kunnen liggen? Kun je, kun je dat al inschatten? Nou ja, dat is, uh, dat is een inschatting die je ook hebt op basis van uh, twee weken geleden, te, uh, of drie weken geleden inmiddels al. honden van Zwitserland, waar hij tweede werd in het eindklassement. Ja, dan uh, ja, er waren ook uh, een aantal concurrenten van banken die hier ook in de Tour actief zijn. Nou ja, en dan als je dat een beetje neerlegt, dan, uh, ja, dan heb je daar wel een goed gevoel bij. Dat je in elk geval de beste renners van de Tour Ja, hoe voelde hij zich vandaag? Wat zegt hij? Ik... Hoe voelt hij zich vandaag? Nou, hij is de de week al goed. Uh, we hebben twee minpuntjes gehad en dat is dat hij de eerste rit uh, is die gevallen in de voorbereiding van de massasprint en twee dagen geleden is hij gevallen. Maar uh, gelukkig heeft hij daar geen noemenswaardige klachten. Ja. Gaat Geesink helpen vandaag? Nou ja, Geesink uh, gaat gewoon elke dag beter. We hebben ook heel veel vertrouwen in dat hij uh, de komende weken nog meer kan verbeteren. Zodat hij in elk geval in de Alpen op, uh, op, op, op zijn eigen vertrouwde niveau kan terugkeren. Ja. Vandaag uh, hebben we bij hem geen druk neergelegd. We kijken gewoon waar het, uh, hoe het vandaag gaat. en uh, We zijn al content als hij gewoon de dag uh, op een goed niveau uh, zeg maar de finish haalt op het eind. En uh, ja, wat, als hij wat voor Bouke kan betekenen en als hij zich goed voelt... Ja, dan. dan is het aan hem om, uh, om, om ja, actie te ondernemen om daarop te, te anticiperen? Ja, dus het kan wel, maar uh, jullie, hebben het, jullie verwachten het meer in de Alpen. Van Geesing ja, bedoel op, ik. Hè? Het is op zich nu niet een doel wat we nastreven, omdat hij zich hij verbetert. Maar als hij nu al goed genoeg is om. Echt met het beste mee te gaan, dat weten we niet. Dat zou mee kunnen vallen, maar we gaan er nog niet direct vanuit. Nee, Het doel is uh, vandaag Bouwke Mollema. Um, voelt de ploegleider dan ook al spanning? Nou ja, die spanning begint zich nu wel op te bouwen. Kijk, we zitten nu op kilometer 131 van de koers... En, uh... De komende 20 kilometer zal het uh, licht bergop gaan, en ja, dan begint de stress ook in het peloton. En zo is het in de auto hetzelfde. Je legt gewoon met die renners mee op dat moment omdat het gewoon wat hectischer wordt. Ja. En uh, ja, het zou goed zijn als we als we 20 kilometer verder zijn dan we aan de klim begin, kunnen beginnen. Ja, dan uh, zal snel duidelijk worden uh, hoe we ervoor staan en hoe de verhoudingen liggen in het, in het peloton. Want dat is op dit moment voor de meeste renners is het gewoon een beetje aftasten. En hoe ziet stress bij Nico Verhoeven eruit in de auto? Blijft hij wel rustig? Nou, het blijft wel rustig, maar ik heb het wel warm, <laughs> want het is bij het, uh, 38 graden, dus de temperatuur is waardig hoog. Nou, hou het hoofd cool. Uh, sterkte ja, voor vandaag. Ik... Hartelijk dank, Goeie, Nico dank Verhoeven. Dank je wel. tot ziens. Daar. Passez vos vacances, à l'écoute de Radio Tour de France. Je me tire, me demande pas pourquoi, je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien m'a triste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck, la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après je vais changer de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le bike Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life J'me tire, Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif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 Je me tire, demande pas pourquoi je suis pâti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'attrise Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va pas qu'un vie artiste. Je sais que ça fait que de dit qu'on est pris pour Sive Ne réfléchis plus, me guistop. Ne réfléchis plus, vas-y. Partis sans mentir, sans me dire. Qu'est-ce que je vais devenir, stop? Ne réfléchis plus, me guistop. Ne réfléchis plus, vas Je <musique> me tire, ne m'en pas, pourquoi je j'suis partie sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit.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 Het is een uh, grote hit al in Frankrijk. En wij gaan gewoon met z'n allen proberen om het ook een grote hit in Nederland te maken. Dit was Je Métir van Maitre Volgend uur is er weer Radio Tour de France. Dan volgen we de achtste etappe. En uh, de Pyreneeën komen er echt aan. Maar we volgen ook Wimbledon. De finale van de vrouwen. Lissiki tegen Bartoli. Tot zo. A avec Radio Tour de France. 99.997, 99.998, 99.999. Oh, oh, even wachten. Vroege Vogels presenteert deze week in de uitzending de 100.000ste natuurfoto op onze website. Maar naast foto's natuurlijk ook veel natuurgeluiden: eenden, huiskrekels, vroedmeesterpadden en de zwartblauwe blauwe rapunzel.